Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tina Turner is overleden. Ze was 83 jaar. De zangeres staat ook wel bekend als de queen of Rock and Roll. Je kent haar van deze grote hit. De zangeres, die eigenlijk Anna Mae Bullock heet, was al lange tijd ziek. Ze overleed in haar huis in Zwitserland. De zangeres is met 200 miljoen verkochte platen de best verkopende vrouwelijke rockartiest ter wereld. En ze verkocht de meeste concerttickets van alle soloartiesten ter wereld. Gemeenten mogen niet langer selecteren welke groepen asielzoekers ze wel of niet willen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg maakt een noodplan om te zorgen dat de opvang bij Ter Apel niet opnieuw vastloopt. Hij wil asielzoekers met een verblijfsstatus die recht hebben op een huis in hotels plaatsen. Negen mannen zijn opgepakt voor het wangedrag bij de wedstrijd van AZ tegen West Ham United. Meerdere mannen worden ook verdacht van vernieling en zware mishandeling met voorbedachte raden. De mannen zijn tussen de 30 en 50 jaar oud... Vier railschoppers hebben zichzelf gemeld bij de politie na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. Na die uitzending zijn bij de politie veel tips binnengekomen. En ze verwachten dan ook dat nog meer geweldplegers zullen worden aangehouden. En een wapenstilstand in Soudaan is weer voorbij. Er was afgesproken om een week niet te vechten, maar twee dagen na die afspraak is er toch weer geschoten in de buurt van de hoofdstad Khartoum. Er zou ook een vliegtuig zijn neergehaald. In het land vechten de regering en een gewapende militie met elkaar. Honderden burgers zijn overleden door het geweld. Honderdduizenden mensen moesten vluchten. En het weer. Op veel plaatsen is het nog even zonnig. Vannacht koelt het flink af. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt dan 15 tot 19 graden. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. Dat nu. Jouw keuze. ZFM. the little piggies crawling in the dirt and for all the little piggies life is getting worse always having dirt to play around in, in. in. in. have you seen the bigger piggies in the starched white shed you will find The piggies stirring up the dirt. Always have clean shades to play around with In the skies with all the packing of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 Dus uh, ja, een plek waar ze zich kunnen verstoppen en zo. Oh, nooit dus, uh, ja, ja. geweten. Oh, ja, het is inderdaad als een stuk maatschappijkritiek opgevat... door een paar halve garen ja de leiding ja, ja. van uh, Charles mensen En uh, daar is een hoop uitgekomen. <laughs> ja, zeker inderdaad, ja. ja. En wat vind jij het mooiste nummer van uh, onze George? Uh, don't bother me. Toch wel het eerste, ja? ja? Ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen... hier ze maar ik vind Don't bother me... dat vind ik... Uh,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 Ja. Vooral van Lennon, uh, dat hij zo hard was uh, nou, ik tegen ik vond bepaalde uh, stukken uit die filmen heel triest, inderdaad. Hoe ja. Ja. ze met elkaar heen. omgingen en zo, dat was echt ja, heel triest, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Terwijl, dus, iedereen zegt, juichend zegt van die, die documentaire. die die toont juist aan dat ze een hartstikke goede tijd hadden met nou, elkaar. Soms wel, dat was best wel verschillend. Als ze lekker muziek aan het maken waren, ja. dan ging het goed. Ja. Maar als ze met elkaar in discussie gingen of zo... dan was het helemaal weg inderdaad. Ja. De Ook Discussie over waar moeten we het wel? Moeten we op het, op het dak gaan, door of niet? Wordt het een film? Ja of nee? Dat ja. was echt, ja. ja. En op een gegeven moment aan het eind met die Ellen Klein... met die financiën, was het natuurlijk ook, ook diep triest allemaal. Ja. Ja. Okay. Maar als ze lekker muziek aan het maken zijn... dan is het een erg leuke... Een uh, mooie filmen. De Beatles vind ik eigenlijk de minste. Maar ja, als je daarvan kan spreken. Ja, that, ja, dat wordt ook over het algemeen als een uh, wat minder paard. Maar goed, uitgerekend daarop staat dus er staan dus wel een paar pareltjes. Hè? Zeker. Staat staat ja. doodbaldemie en uh, ja. it won't be long. Ja, fantastische nummers staan erop. Maar uh, misschien net iets te veel, als je er tenminste niet, niet helemaal zo van houdt. Uh, te veel rock rhythm en blues. Ja, De covers. En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 De is natuurlijk ook zo'n leuk voorbeeld. Hè? Ja, ja, hartstikke mooi. Ja. Ja, dat ze 95% belasting betaalde. Ja. One voor me en 19% voor u. Ja, ja. Ja, ja. ja, En dat is het punt op zich niet, maar toen had je al niet zo'n goede. Uh, toen waren ze nog niet zo goed in belastingontduiken. Nee. Met uh, kanaaleilanden <laughs> of al die eilanden en, uh, ja. en, en bv'tje op de Keizersgracht om het geld weg te sluiten. Ja, ja, ja, maar ja, hij heeft geen klagen, want ik heb eens gelezen dat hij aan het eind van zijn leven had die 100 miljoen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 Humaner zou je bijna zeggen. Want ja? er zit, daar zit ja. namelijk geen, er zit geen, geen geen centje vernein bij, McCartney. Zelfs toen hij door Lennon, zijn eigen bandmate en beste vriend, ja. de grond in werd geschreven, kwam McCartney met met... Uh, met uh, Dear Friend, hoe heet dat nummer, wat hij ja, gemaakt klopt, he? heet, Met een soort verzoenlijk ja, ja. nummer. Ja. En uh, dat is ja, weer een gesprek apart waard, uh, Pim. Maar ik denk dat. Uh,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 There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man Yeah, I'm the tax man Should percent appear too small Be thankful I don't take it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 Tag time! Maar George is inderdaad twee keer getrouwd. Hè? Ook wel een apart verhaal natuurlijk, hè? Ja, dus zijn ze dat niet bijna allemaal. Alle Beatles zijn uh, twee keer getrouwd. Misschien uh, Ringo niet? Ja, Ringo ook twee keer. Ook twee keer, ja. Ja. Okay, ja. ja. ja. Maar, en, uh, nee, maar George is toch getrouwd met, uh, of hoe was het in relatie met uh, de vrouw van uh, Eric Clapton ofzo?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 En uh, uh, niet die, alles zes keer uitbrengen of zo, of wat ook, nee. nee. Ja, nee, maar ook ja. het, uh, gewoon het, het, het, goed, uh, het goed erop passen, zeg maar. En ook de remixes uh, ja, ja, uh, okay, op een goede manier ja, uh, bewaken. Ja, ja. Wie, wie zit er aan en hoe, ja, hoe geven we dat uit? Ja, want hij heeft best wel veel solo-openings gemaakt, natuurlijk, hè? Ook. Uh, ja. ja. Ik of geloof 12 8, of zo, 8 of, of zo. Nee, minder. 8, okay. ja. Ik dacht, nou, je hebt de Apple Years, maar ja. de box en je hebt de Dark Horse Years. Voor de Dark Horse, ja. ja. En om even een indruk te geven, Pim. ik ja. heb laatst op eBay gekeken. De Apple Years, dus een CD-box. Ja. Nou, betaal je ruim 1000 dollar voor. 1200 dollar, 1400 dollar. Echt, ja? Dat zegt dus iets over dat hij heel schaars is. Hij is niet meer te krijgen. Ja. Ja. Maar ook wel dat hij heel gewild is natuurlijk. Ja, klopt, ja. Oh. En... Um,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 Nou, wat over het aantal. Ik geloof misschien heb je wel gelijk. Misschien zijn het er wel, ik moet je stellen, zijn het ja, er wel tien of twaalf. Ja. Ja. Als je dus de hele vage plaat als, als Wonderwall en ja, uh, electronic sounds. Ook die elektronische muziek uh, of zo, ja. Ook, ja. Ja. ja, meetelt. I'm in mine, I'm in mine, I in mine Now the fright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 Speks Hildebrand en die zei: uh, Bob Dylan heeft de hersens in de popmuziek gebracht. He? Oh, ja. Oh, de mooi de herzens, Ja, ook wel het gevoel was natuurlijk. het. ieder uh, geval de teksten, nou, de, wat diepzinnige teksten, wat uh, niet van Silas, hoe yeah, yeah, yeah. het, het gaat een stapje verder. Een stapje. Een zevenmaal ja. stap verder. Ja, ja. is niet voor ja. niks, uh, krijg je een Nobelprijs voor de literatuur natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. ja dat is zeker. Ja. Ja. The, devil. The devil. Goed, hij kwam niet zo prettig aan zijn eind. Hij is toch wat? in. Uh, wat was het? In, uh, in 2001 is hij op 58-jarige leeftijd overleden. Ja. ja. He, twee um, jaar daarvoor was, was hij. Uh, aan long longkanker. ja, dat is, nee, dat is niet leuk. Ja. Ja. Ja. Twee jaar daarvoor had hij ook al een uh, aanval. Uh, met een messen heeft hij overleefd. Ja, dat is heel heftig. over gek, ja. Ja. ja. ja. Dat is en precies dat was bij hem thuis, ja. thuis inderdaad, ja. Dat is ook heel raar natuurlijk, ja. ja. Ongelooflijk dat je zo'n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 En hij heeft ook uh, dat landgoed uh, ja. weer, in, weer op, wel opgeknapt, of in ieder ja, geval. Echt, dat dat ja. was ja, wel het voor Dat is hem, mooi en, zo gemaakt. Ja. Maar ik geloof niet dat je, dat, dat een openbaar uh, te bezoeken op is, opbereid, want het is ja. natuurlijk een, een, een zeer waardevol landgoed. Mag ik toch gaan aanbellen. <laughs> bij het hek. <laughs> ja, dan, bij het hek ja. <laughs> en dan open aan in halfweg uh, tanken. Ja. Ja. Zoiets uh, ja. ja. Het is ergens in Noord-Londen ligt het.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 I'm in love with you oh, Cause I'm happy just to dance with you oh, oh, oh. Ja, het was een rustige, kalme man eigenlijk, hè? Zonder te veel poespas En geen... Uh, niet iemand die op de voorgrond wou treden Lekker rustig Laat mij mijn muziek maar maken En hup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 Ja. ja, maar dat was wel als kritiek bedoeld. Dat dus was ja, nog steeds tuurlijk, wel ja, heel spiritueel. Ja, ja. En dan zeiden veel mensen ook... hij is nu op zijn size. Hij is alleen maar bezig met ah, uh, ja, de ja. Lord. Ja. Als hij zo'n I love you... was het omhoog kijken. Was ja, het niet, okay, ja. Ging het niet om de, om de vleeselijke aardse ja. liefde. <laughs> maar nee, maar nou, je zegt... zou hij inderdaad, Hare Krishna, Hare Krishna... zou hij daar echt diep gelovig zijn geweest? Of gewoon een boeddhist of zo? Of wat ook? Ja... Ja meer, oh ja, meer filosofisch. Van, uh, ja, wat wat ja. betekent dat om mensen zijn? En, uh, ja. uh, het loslaten van dingen als, uh, als dingen hebben, dingen willen hebben. En, ja, klopt, dat zei hij al. Hè? Material world, ja. Hij ja, ja. ja, wil we wel afstand nemen, ja. ja. Er hij wel een soort continuïteit ook in. Uh,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 ja, maar het is wel een, uh, een beetje boeddhistisch, inderdaad. Nergens naar streven ja, of zo, hè? Ja, ja. Daar, daarom is dat ook een mooie fantastische uh, levensfilosofie, het boeddhisme. Ja, ja, ja. Ik wou bijna zeggen: heb je ooit gehoord van boedd boeddhistische extremisten of aanslagen? <laughs> maar toch schijnt er wel iets, <laughs> toch schijnt er wel wrijving te zijn in, uh, in India tussen. Uh, ja, boeddhisme en in Indonesië, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja.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 See me. Maar laten we nog even hebben over... Uh, volgens ons zijn drie mooiste nummers. Of, nou, niet volgens ons dan, hè. Want, uh, something, Here Comes the Sun... en Why My Guitar Gently Weeps. Dat vind ik inderdaad een van de mooiste. Ook dat begin van dat gitaar... en dan begint hij zo mooi te zingen. Ja, dat is echt zwaar ontroerend, ja. ja. Ja, is heel goed. Ja. Uh, is kennelijk... Uh, is het toch... Hoe, hoe rijper, hoe beter, hè?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 Of ja, is dat een ander nummer? Ja, ze, ja. Ze, ze, gewoon, uh, misschien wel op het laatste moment dat hij dat me lift gaf of zo en zei ik ga nu naar de studio's, uh, rij gewoon even mee, want ja. Uh, ja, daar ja, is ja. ook niet voor geoefend of zo, dat is gewoon nee. hup, uh, op de ja, tape oh, zet ja. en uh, ja, dat zie je maar me weer meteen goed hè. Ja. Ja. ja, hij was wel een beetje behouden hè Erik en die zegt ja, er heeft nog nooit een andere gitarist uh, met de Beatles meegespeeld. Dus, moet ik het wel doen? Nee. Ja. Ja, nou ja, hij heeft het wel gedaan. Maar ook nergens vermeld ook. hè? Dat is nee. het ook geen punt. Oh. Er staat nergens op de hele White Album dat Eric Clapton daaropheen gespeeld <laughs> heeft. Nee, dat is waar inderdaad. Ja. Ja. Ja. Terwijl Billy Preston later natuurlijk. Ook weer dezelfde George Harrison die ja. Billy Preston weet ja. nou, Die werd wel vermeld als de uh, Beatles en Billy Preston. Uh, oh, Oké, okay, op, ja. op de kant. Ja, Let it be, of zo. Ja, ja. ja. Het heeft ja. eigenlijk alleen maar op Let It Be meegespeeld, Niet op Abbey Road. Ook op zo. Abbey Road. Ook op ja. Road. Oh, niet okay. op alles, maar een paar nummers. Bijvoorbeeld uh, uh, luister maar naar de, uh, I Want You See So Heavy. That oh, is, ja, dat is waar. Ja. Man. Want die hebben we ook gezien natuurlijk tijdens een uh, Get Back film, ja. Uh, dat hebben we Gewoon ze ook al gezegd. Ja. Zegt, ja, ja daar zo zijn veel voorbijgekomen. Ja. Ja. ja. ja, want Let It Be was natuurlijk een, uh, tussen haakjes live, LB, een live album. En Amy Road was natuurlijk echt een studioalbum. You don't can't told you they pause and so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 condities waaronder die Heer Kamstensan heeft uh, mm -hmm. gecomponeerd, maar bij Something weet ik het eigenlijk niet. Yeah, okay, yeah. Heer Kamstensan zat hij in de tuin, ook weer bij Eric Clapton, yeah. er was een meeting met Alan Klein, dat dat een hele vervelende ja. business ja. meeting, en uh, ik geloof dat hij spijbelde of, of het ging niet door, <laughs> of, of, hij, of, yeah. of het was nog yeah. even, hij had nog een vrije ochtend, en uh,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 Voor de Waard-Helbum eigenlijk al, tijdens de voorbereiding van de Waard-Helbum. Hé, hey, ja. hey, waarom was hij er toen niet mee gekomen, zou je zeggen? Yeah. Zowel, ja. Hij had natuurlijk genoeg materiaal, hij had wel vier nummers. Hij hier zelfs. legde het nummer toen echt terzijde, omdat hij het simpel vond. Oké. Okay. Maar Lennon en McCarty waren veel enthousiast over de compositie. En gelukkig maar, ja, anders hadden we het ja. nooit gehoord. nee, nee. Ja.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 Er kwam het toch verrassend uit dat Something als favoriete oh, Beatle was. Dus meer dan Strawberry Fields, meer dan. Uh, ja, nou moet ik wel bijzeggen. Ze dus hebben alleen de singles genomen. Oh, uh, Oké. Okay. A-kant. Ja. ik geloof ja. dat Something was een dubbele A-kant met, met, met uh, Come Together, hè, waarschijnlijk. Ja, ik denk het Double ook. Dubbele a ja, ja, ja. Nou, ja. uh, hoe ja. dan ook, het uh, was toch verrassend. Zeker. Ja, want ja. hij heeft natuurlijk ook uh, uh, nummers gemaakt die niet.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 Dus uh, er, moet, er, moet, uh, er is natuurlijk een film gemaakt van uh, uh, Oliver Stone. Was het Oliver Stone? Die of zo'n die, uh, die over George Harrison film heeft gemaakt. Die oh, moet je snel it? gaan kijken. Ja, yeah. is er Die heet Living, ja, Living in a Material World. Oh, nou, eens Laat kijken. snel yeah. gaan yeah. kijken. Ja, yeah. Living. Oliver Stone, denk je, ja. Yeah. Zoek het meteen even op. Living. Het me bijna dat ik niet weet wie dat. Uh, maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om die uh, te kijken. Nee, zoals kijken, inderdaad, ja. Die kan krijgen. Maar al met al mogen we hem dankbaar zijn voor al die mooie muziek die hij gemaakt heeft. En ik wil jou bedanken, Piet, voor het uh, oh, beer. Nou, hè? Het was mij genoeg, Pim. Dat is weer ja, interessante ja. informatie. We kunnen mooie muziek hebben we allemaal gehoord. Dus, uh, wat gaan we de volgende keer doen? Ja, wat, wat dacht je? Jij kwam toch met z'n voorstel om nog de, de solo-carrière van Harrison. Uh, ja, want hij heeft natuurlijk heel veel en ook een, Mooie nummers gemaakt, hè? Zullen we een paar noemen. Yeah? All things must pass, natuurlijk. Yeah. Give, Give me love. love Give me love, ja. Yeah, yeah. What is life?